1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de aanslagen in Spanje is opgelopen tot 14. Een vrouw die in Cambriels, vlakbij Salau, werd aangereden door een groep terroristen... is aan haar verwondingen bezweken. Gisteren kwamen op de Ramblas in Barcelona dertien mensen om toen een busje door de menigte reed. Op de Ramblas is de aanslag aan het begin van de middag door duizenden mensen herdacht met een minuut stilte. Ook de Spaanse koning Felipe en premier Rajoy waren daarbij aanwezig. Na de stilte was er minutenlang applaus en schreeuwde de mensenmassa: ik ben niet bang. De Spaanse politie zoekt nog naar de man die gisteren met een witte bus op de Ramblas op de menigte inreed. Vanochtend werd een derde verdachte aangehouden, maar of hij de bestuurder was is niet bekend. En bovendien denkt de politie dat er nog zeker één terrorist op de vlucht is. Bij de aanslag op de Ramblas kwamen dertien mensen om, meer dan honderd mensen raakten gewond. En de slachtoffers komen uit 24 verschillende landen. Voor zover bekend raakten drie Nederlanders gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. De vader van baby Jaden is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is niet bewezen dat het kind van vijf weken oud overleed doordat zijn vader hem door elkaar schudde. Tegen de vader was drie jaar cel geëist. Artsen zeggen dat baby Jaden overleed als, de, als gevolg van hersenletsel en inwendige bloedingen. Zuid-Afrika zal, immu zal immuniteit verlenen aan Grace Mugabe, de vrouw van de president van Zimbabwe. Een medewerker van de Zuid-Afrikaanse regering zegt dat ze mag terugkeren naar Zimbabwe. En dat betekent dat ze niet wordt vervolgd voor mishandeling van een Zuid-Afrikaans fotomodel. Die zou door de echtgenoten van president Mugabe zijn geslagen met een stekker. Het weer, buien, van het westen uit wat zon, maar ook nog een bui. En het wordt ongeveer 20 graden. En de westenwind is matig tot krachtig. Morgen weer buien, ook wat zon, en 18 tot 20 graden. Dit was het nos Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 12 kilometer tussen Naarden en Afrit Bunschoten. En verderop richting Apeldoorn 5 kilometer bij Barneveld. Richting Amsterdam op de A1 staat tussen Stroe en Klopend 7 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Amersfoort Noord door een ongeluk. 20 minuten vertraging, want er is één reis ook dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, bij Velendaal West 2 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda, daar staat 4 kilometer file tussen Noordloos en Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM luncht.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 Het ritme, ritme. van ZFM.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 Yeah.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 It's a beauty.